uur. Dit is Jeroen Jepkema met het nos De Stone veroordeeld tot lange celstraf wegens drugssmokkel. De Britse politiedienst NCA meldt dat hun zeiljacht in augustus vorig jaar voor de kust van Rye werd onderschept. Aan boord vervoerden ze bijna een ton cocaïne. De 69-jarige schipper kreeg 20 jaar cel en 9 maanden. De andere Nederlander, van 47, werd veroordeeld tot 14 jaar. De twee hadden tegenover de NCA bekend dat ze met de drugs waren vertrokken vanuit Curaçao. Ze zouden op weg zijn geweest naar Nederland. De schipper zou 1,2 miljoen euro betaald zijn voor de smokkel. De estafettenloop Europa Run heeft het jaar ruim 5,4 miljoen euro opgebracht, bijna 4 ton meer dan vorig jaar. Het geld gaat naar 175 projecten voor zorg voor kankerpatiënten. 333 teams liepen tijdens het Pinkste weekend in estafetten naar Rotterdam vanuit Hamburg of Parijs. De organisatie is blij met het bedrag dat is opgehaald tijdens de jubileumeditie. Het was de 25ste keer dat Europa-rum werd gehouden. Bij de explosie en brand op Urk zijn afgelopen avond geen doden gevallen. Wel zijn er zes mensen gewond geraakt van wie er één naar het ziekenhuis is gebracht. Even na zes uur werden twee huizen verwoest door een gasexplosie. Twee andere huizen vlogen daarop in brand. In de twee huizen waar de explosie was, was niemand aanwezig. De explosie werd veroorzaakt door een gaslek dat was ontstaan bij werkzaamheden aan het riool. Het Nederlandse kabinet blijft het voorlopig over de kwestie van de Armeense genocide hebben. Dat zei vicepremier premier Asscherin met het oog op morgen. De vraag is weer actueel geworden nu het Duitse parlement gisteren met een overweldigende meerderheid voor erkenning van de Armeense genocide heeft gestemd tot woede van Turkije je zei dat de omschrijving minder belangrijk is... dan de gebeurtenissen erachter. Het weer. Vannacht klaart het op en ontstaat plaatselijk mist. Morgen schijnt de zon geregeld, maar in het zuiden zijn er meer wolken... en vooral daar ontstaan later op de dag weer buien. Soms met onweer, het 20 tot 27 graden. Zondag weinig verandering. Dit zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de nacht... On. I don't need no reason. Don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got Stop I can't stop them, I can't stop them. nothing I can see but you when you Vindt Commitment, getting coffee, getting perfect is what I live for But I look and then I smell my perfume It's like I'm down on the floor and I don't know what I'm in for Conversation is a time I'm in prison. the interaction of a lover And I make it the time I'm talking Using simple using and what's gonna be like Into a deep sea dive I know swimming with the raincoat Come stand a little a bit closer Breathe in and get a bit higher You never know what hit you just Close my eyes And I'm taken to a place With a crystal mind A magenta feeling Take up shelter In the face of my spine Shit like a chicken cherry cola I don't need to try to explain I need so don't And if it happens again I'ma move so silently To the arms and the lips And the face of the human kind a ball That I need to I want you Ooh, I want you I don't know if I need you but Ooh, I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 It's too late.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 Porque ik weet dat con poderme ver, om si te zien. te zien. Als ik si een beetje no word, dan Als ik een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 que te se llorar ZFM al 25 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij. Oeh, yeah. ah yeah. sexy als ik dan.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 Zeg weet je wat het is baby? Ik voel me sexy als ik dans Oh oh oh, oh Yeah oh, oh oh sexy als ik dans Eh, eh, eh, eh, eh. Ik Ik Ik sexy Ik Ik Ik dans. Ik Ik Ik sexy als Ik dans. Oh, Ik Ik me sexy als Ik Ik, voel me sexy als ik Eh Eh, eh, eh, eh. Ik ik dans. Steek ik ma hand op. Ga mijn voeten zo malen. Ik voel me sausie. Als ik dans. Gooi ja je hart op. Swingen jij even zo lekker dat ik te gaan sausie. Als ik dans. Steek ik mijn hand op. Ga mijn voeten zo malen. Ik voel me sausie. Als ik dans. Gooi ja je hart op. Swingen jij even zo lekker dat ik te gaan sausie. Als ik dans. La, la.